Zo, nou. Ik wil die maar even uitgooien. Anders dan horen we alles dubbel. Welkom bij Kletspraat en Els. Bedankt voor je programma De Wilde Bezemrit. Welkom de Dread. Aida, Bodililchon. Sunset, Easy, Jakko, Nimue, Yipsy Star, Danny... En uh, Dirk. En wie hebben we nog meer? Uh, nou ja, de mensen die uh, luisteren en niet op de chat zitten, allemaal welkom bij Kletspraat op Beginnaar Radio. En het is vandaag vrijdag 27 oktober 2023. Ja, was ik er vorige week nog? Ja, ik geloof het wel. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, ik was het van deze week weer thuis. Ik had er gewerkt, toen was ik er weer in die ziekte, werd een griepje. Maar ik had geen stem maandag. Dus ik ben ook niet. Uh... Ja, ik ben wel even gaan luisteren op uh, maandag. Maar ik hoorde geen uitzending uh, met de stamtafel. Ik denk. Uh... Misschien technische problemen wel, ik hoorde wel dat er archief. Uh, maar voor de rest, ja, ben ik er niet meer op geweest. <coughs> dus ja, ik ben al verkouden, oh ja, zo kijk of ik me aan gewerkt. Ik heb alweer een brief van mijn werk gehad en ik dacht ja, Ja, dus ik ben er al te sukken, eerst mijn me, voet. <laughs> eerst mijn voet. Nee, nee, wacht even, nee, mijn liesbreuk was dat eerst. Dat was in eh, vanaf april, mei zo. Nou ja, toen heb ik in juni geopereerd. Nou, ik daarvan hersteld van die liesbreuk. Kreeg ik een ontsteking in mijn voeten. Nou, dat was zo eh, ja, de derde week van mijn vakantie. Nou, daar heb ik één dag gewerkt, nou, het ging niet. Nou, ben ik uh, drie uh, uur, uh, eerst halve dagen toen, drie uur per dag gaan werken... Op een andere locatie tijdelijk. En uh, nou, um, uh. ja, en nou was ik daar weer vanaf en uh, ga ik ineens maar uh, Mijn voeten is al aardig, uh. ja, want ik ben nog steeds een koude <laughs> En je hebt nog een heesje in je stem, een mooi heesje zeggen, en nu joh, ik zo min mogelijk zeg, baby. Ja. Ja. ja. ik maar, uh, m'n klotie, klotie. <laughs> ja. Ja, weet doen. ik... Au, ik zei nacht te slapen, oké. Okay. Ja, dat kan gebeuren. Want ik hoorde wel die muziek van uh, Noetski, heb ik wel gehoord. Ja, die heb ik wel, uh, hoorde ik wel. En dan nou, had ik ineens alleen in de ridder. En ik oh, ja. Dan... Ja, dat kan, ja. Oh, hij zat bij een kennis en vergat de tijd, oké. Okay. Ja, als het gezellig is bij die kennis, ja, dan vergeet ik dat gebeuren, hè. Dan denk je gezellig, oh, leuk, ja, oh, neem nog een uh, slokje. Uh, gezellig, en dan vergeet je helemaal de tijd. Dus onderhand is het half twaalf, dan denk je, oh, shit, oh, helemaal vergeten. Ja. Mij had ook dat gebeuren. <lacht> ja. ja, het is de derde keer al dit jaar. Ik ben nog nooit zo vaak ziek geweest. Als ik het bij elkaar plak, ik denk nog wel zeker wel een maand of drie thuis ben geweest. Als ik altijd bij elkaar tel. Maar ja, misschien ook maandag gaan proberen. Ik kijk al. Ik voel me. Ik ga wat beter door de griep heb ik het ook extra met vanwege Die klote COPD, maar daar kom ik natuurlijk nooit meer vanaf. Maar ik heb puffertjes. En die helpen wel hoor. Dat scheelt wel voor als ik ga slapen. Nou, oh, dan kan ik niet kan ik ook niet slapen. Van de met uh, ja. En dan moet ik echt hoesten. Dat ik echt slijm op hoesten krijg. Weer wat meer lucht. En dan valt het wel mee, weet je. Dan... Uh, moet ik even bijkomen? Nou, dan ga ik liggen en dan, uh, ja, dan gaat het wel. Die, die, die, die, die puffertjes opengekomen. Uh, die bloedverdunners en die uh, cholesterolgeding. Uh, die twee pillen die werken uh, ja, voor mij wel goed. Ik merkte niks anders. Uh. ja, die moet ik wel waarschijnlijk mijn leven lang slikken. Ja. Ja. Zitten we dan even aan het. Avond? Ja, ik heb nog even net nog naar dingen zitten kijken. Uh, vandaag in site Ja, niks nieuws. Ja. Ik had nog een programma teruggekeken uh, van gisteren. Dat was ik vergeten te kijken. Mijn wortelboer. En. Uh, maar te Rossum. Ja, lekker interessant allemaal zeg. Ik vond het, ik vond het met zijn broer leuk, eerlijk gezegd. Daar gaat het tenminste nog ergens over. Van zo'n flut onderwerpen. Over condooms en weet ik veel over. Oh, lekker interessant. Wat moet ik daar nou mee? Hm? Ja. Ik ben naar die rot condooms, dus ga je... Ik vind het best wel leuk, die Maarten van Rossum. Maar dan moet hij wel. ja, Hij is inderdaad pas tachtig geworden. Ja. Dat klopt, denk ik. Hij ah, ja, heeft best leuke dingen. hoor. Die, die moet ik wel eerlijk zeggen, Maarten van Rossum. Maar dan moet hij met zijn broer samen. Of ja, ja, best wel eens leuke, interessante dingetjes, natuurlijk. En ik vind die man even al een bepaalde soort van humor. Een beetje droge humor, maar... Maar dan kan ik wel lachen, dat vind ik wel leuk. Vaak van met die wortelboer, ja, ik weet het niet, dat valt geen zak al. Stomme dingetjes over condooms en eh, daar ging het over. Gingen ze trouwjeruk dragen eh, of passen, en dan ging ze weer, eh, weer uit de kraatvatten kon je duidelijk zien als er zo'n sekspeeltje Ja, dan denk ik, ja, dat is niet interessant. <laughs> Jeetje, mina. Die deed ze op de neus en hij deed hem op de neus daar hadden we terug in de doos. Nou lekker, dan kom je als mevrouw Jansen even een seksspeeltje kopen om uh, de poes even te, te, te plezieren. En dan heb uh, twee verschillende personen dat ding op de neus gehad. Nou lekker fris. Rommel kan ik niet meer hoor. Zou ik dan zeggen als mevrouw Jansen. Jongen, jongen, heb je dat ding niet voor nou allemaal? Je hebt toch ook vingertjes, ja nou. maar goed Maar ja, het is je dingetje Maar goed eh, bedoel, maar, Of het algemeen Het programma die hij met zijn broer doet nee, En dan vroeger dan met zijn zus erbij, was, Dat was best leuk Ja Ik bedoel eh, uh, ja, Ik moest altijd lachen als ze dan ergens Niet een trap op durfde, weet je al <lacht> Ze is zelf afgelazerd. Ja, je weet het, het heeft het einde betekend. En af en toe loopt hij een beetje, dan loopt, loopt hij zijn trap of zegt Ja, ja, ik moet is gewoon zuster denken. Ik. Nou, ik vooral alleen een beetje cru dat hij daar een beetje een frange grap over maakte. Wat ze, beneden was gaan van, nou ja, die zijn we kwijt, weet je. In een, huh? Ja, die podcast, ja, die ken ik ook. Dat is die Ton Jensen. Ton, nee, Tony Jetsen heet hij ja. al. Hugo de Jonge, Terry Baudet, Donald Trump en de Republikeinen. Ja, die Terry Baudet, dat was wat gisteren zo. Die man die kreeg een klap, zeg. Jezus. Die, had, die heb echt... Uh... Zo dan... Maar nou, ik heb ook zo'n opvouwbaar paraplu, dat is wel wat, wat dikker natuurlijk. En hij dan zit er nog in zo'n hoesje, dan is hij al wat steviger natuurlijk, dan blijft het boel lekker bij elkaar. Nou, dan kan je flink mee meppen hoor. Ik weet in ieder geval wat ik moet doen als iemand mij belaagt met dat ding, maar één klap is al genoeg. Ja, maar ja, als je iemand op zijn slaap slaat... Dat is wel heel gevaarlijk natuurlijk, hij had hij dan meer op zijn schedel, om de zijkant, ja, meer boven. Om boven, uh, de zijkant, niet echt op zijn slaap, maar als hij echt op zijn slaap had geslagen, ja, dan kan het dan wel eens uh, afgelopen zijn hoor. Best wel gevaarlijk wat hij vent heb gedaan. Maar dan ben je toch niet waar kijk je hoeft je niet met iemand eens te zijn. Dan ga je toch iemand niet, uh, ja met dat ding op z'n huis <laughs> ik ben ook geen fan van uh, Terry Bada ik, uh, ik heb daar bijna op gestemd uh, jaren terug de eerste keer dat hij meedeed Dat heb ik het toch maar niet gedaan ik nee, ben uh, blij dat ik het niet gedaan heb het ging toch het vaar voor de weet je op maar uh, er geen moment ging hij steeds gekker praten uh, nee, nee moet niet uh, dat is niks ik zeg heel eerlijk, ik vind ik niet vind, uh, Geert Wilders die. Uh, ja, ik noem wel eens dingen zoals dat ik denk. Nou ja, oké, okay, eetje. Dus uh, ja. Ja, en heb je ja, 21 met die, uh, weet je, mannen, die zat vroeger, maar, maar dat is dat vroeger wel. Ja. Maar dat ja, vind ik ja, meer een zakenpartij, weet je Voor Die uh, multinationals. Heb je b Belang uh, van Nederland. Ja. En wat ik alleen niet snap, dan hebben we dan de haast, uh, waar je toch hier met de groep de mos. Er zit weer uh, die vrouw uh, die vroeger uh, bij de VVD zat hoe heet, ze ook weer. Dat een hele bekende, die zit dan in de gemeenteraad voor de. Uh, hoe heet hij nou? Uh, wat voor de Haag, ja, van, van uh, Richard de Mos. Een grote partij, daar mag niet meedoen. Dat is toch raar? Hun bepaalde het op uh, die zin. Ja. Ze had alleen van de VVD, nou ja, goed. Uh, die, die is toen uit, uh, ja, uitgestopt, zoals jullie weten. Maar goed, dat was van de zomer gebeurd. Rita Verdonk, ja, inderdaad. Rita Verdonk, dankjewel, Els. Rita Verdonk. Maar dat andere balletje die zit daar bij de BBB. Die zat eerst ook hier bij Forum. Toen ging hij naar jaar 21, naar Siglaapdeken. is hij overgestopt. Naar, ik denk dat hij zelfs bij 50 plus heb gezeten. Daar zit hij ineens uh, bij de BBB. maar nou, ja. Zo, so, jongen. Nou, dat is eentje die zit al hebben voor de centen. Ja, ja dat moet je niet hebben, jongen. Je weet daarvan, ja joh, die neem ik ook niet echt serieus. Hoor, maar ja. Wat die nou in, in, in, in de, de gemeentepolitiek komt zoeken, dat snap ik niet hoor. Maar ja, die, uh, ik vind daar, ja, uh, ik vind het best wel een goede partij wel. Ja, die komt de meest voor de gewone meest op en de kleine ondernemers. Want ja, zonder kleine ondernemers. Kijk, in Rijsak pakken ze het goed aan, als je daar... De kleine winkelstraat heb, is het eerste uur parkeren. Gratis. En vanaf het tweede uur ga je betalen. Dus vanaf de twee, drie, vier ga je gewoon betalen. Dus wat doe je? Ga dan parkeren. Je voert je, je kenteken in. En dan rekent hij een uur nul euro. En je kan ook graag alvast voor het tweede uur betalen. Ja, je weet natuurlijk niet... Ja. ja, ik, ik heb een uh, uh, ja die heb ik. <coughs> Marco dus, uh, daarvoor, maar ik wil over wij het zo. Dus daarvoor heb ik ook adem en Debbie. Maar die heb ik wel hoor. Ik heb een uh, Ik uh, <coughs> Maar uh, ja. We zitten hier met een bakje koffie. Ik ga even een puffertje even pakken, wacht even. zo terug. Zoe, zo. En ja, één. Ja, je klinkt heel erg benauwd. Heb je peuv hè? Ook het vocht. kan een wit wijntje en een jointje. Koffie drink ik morgens, ja. Ja. Ik heb nog een klein blikje bier. Van 33 centiliter. Ah, dat is de laatste. En die ga ik straks opdrinken. <hums> ja. Ja, Pia. Ja. Zo. Dat is heel raar, de ene keer slaap ik prima De andere keer wat minder Ja oh ja, ik vind een biertje ook wel lekker hoor en Je bent meer van de koffie, ja toch klopt, ik drink uh, Redelijk uh, veel koffie En uh, dan is ik wel eens af met bier Ja, bier Ja, jongen. ja jongens Morgen alweer de 28, is dus het weer weekend, we hebben alleen maar regen hoor, vandaag ik het nog mee, het was af en toe nog droog, altijd als je hier bent, zet ik een potje in, in die avond, ja ja, klopt, Top. ja, speciaal voor jou, ja ja, speciaal potje koffie, ja lekker, en ochtend twee boterhammen met ham, en met kaas en een eitje, en een bakkie koffie. Ja, lekker hoor. En dan daarna een peukie. Ja. ja. Een Gypsy stars En goed morgen nog één dag spelen in Sliedrecht. Oh. Mm. staan nog steeds op de wachtlijst voor basgitaarles. Ja, dat kan een half jaar duren, dus ja. Ik weet niet wanneer ik dan aan de beurt ben. <laughs> ja, ik kan alleen maar s'avonds of in het weekend. Nou, ik hoef je niet te vroeg, hè. Niet om acht uur of zo, s'ochtends. <laughs> in het weekend ook al vroeg mijn bed uit moet. Ja, ik ben nu tijdelijk drie uurtjes per dag 2 tot 5 dat vind ik ook niet echt prettig ik moet eenmaal naar de binnenstad tenminste naar het Schildeswijk vlakbij het west ziekenhuis en dan moet ik uh, heel drukke verkeer heen met de fiets uh, oh, nee met de fiets vind ik niks als je dood wil moet je echt met de fiets uh, gaan fietsen daar. is met die gekke die gasten. Ik ken echt die rijden daar en met de tram is ook geen optie. Dan moet je 100 meter teruglopen om over te stoppen. slaat ook nergens op. Hoe ze dat tramstation hebben gebouwd voor het centraal station. Of voor de Hollandspoor. Ik kan ook een andere la Ik kan ook lijn 16 pakken. En dan stop ik bij het Spui over op de kalvermarkt Op lijn 4 of lijn 2. Dan stop ik bij de... Dingen uit, een halve meerdere voort, Dat is een klein vierpak. Of lijn twee, een halve meer voort. Net aan het begin, of uh, is er een halve meerdere voort? Ik weet niet. Ja, weet ik niet meer waar. dan stop ik dan uit, dan loopt de Zusterstraat in. Ongeveer vlakbij de Zusterstraat. Nou, en dan uh, kom ik ook op mijn werk. Ja, joh, maar ik vind het ook maar zo. Uh wat overstappen, ja. ja Lij 16, die klopt. Die komt ook op het Centraal Station. Uit langs het uh, Binnenhof. En, eh. Uh, komt ook in Moerwijk. En dan kan je dan weer overstappen. toch, toch 22, maar dat weet ik niet zeker. Je dat Leid, uh, uh, de... Bep... Nee, bij stoken aan heb, heb, je lijn 9. Vroeger had je lijn 9 en lijn 8. Die reden bijna dezelfde route. Ik lijn 8 jaren geleden opgeheven. Nu bestaat niet meer. Dan vroeger lijn 10. Maar staat ook al heel lang niet meer. Is ook opgeheven. Vroeger had je de blauwe tram naar Leiden. Ja, die bestaat heel... Uh, ja, ja, ja. Dat ja, klopt. Ja, dat klopt. Leijweg, Belestokenland. Ja, dat klopt. Ik heb jaren gewoond in de Zijdes, helemaal aan het eind van de Belestokenland. Dan ga je rechts de parkzijde helemaal aan het eind. Aan het eindpunt van lijn 16. En dan kom je dan uit op de landzijde. Van die schuine flats, zoals de overkant van de sloot, dat is uh, de Loosalaam. En daar, uh, daar uh, ja, ja, ik heb op de landzijde gewoond uh, bijna twintig jaar. Ja. En uh, nou ja, volgend jaar woon ik hier ook alweer twintig uh, jaar. hè ik zit hier nou, uh, nou in totaal, als ik uh, even kijk nou, ik woon... Nee, ik woon niet al langer. Ik woon in deze straat waar ik nu woon al 18 jaar. Maar in totaliteit woon ik al... Nou, 2008. 2018. 2008. 2018. Dan ben ik al... 25 jaar in de Laak, 25 jaar. Acht hm. jaar in Moerwijk gewoond. Eerst in de Ansloostraat een halt in de. Waar is die andere namelijk? Ja. tweede. Zandenburgstraat, ja. Dat is ook bij de uh, meestalke dan Zal ik ook niet zo gek ver van de, van de uh, Moerweg? En ik zat niet zo gek ver van de Leijweg. De Leijweg was niet zo heel ver daar vandaan. Misschien een kilometer of zo, maar het was niet zo ver. Vlakbij bij het eindpunt van lijn 16. Ik kon zo lijn 16, als ik de straat uitliep. Dan liep ik um, naar rechts. En dan de overkant en daar uh, een klein stukje lopen. En dan kon ik zo op lijn 16 stappen naar de stad toe. <coughs> ja. We rezen zo richting Hollandspoor, uh, richting, uh, richting Laken, kom je dan bij Laak uit en dan bij de Oudermondstraat uh, via de Gouverneurland, uh, helemaal de achteren toe, hebben uh, de, de, de oude Tippelzone. Ga je weer rechtshof, kom je zo dit, uh, richting Spui, Biakade Spui. Ja, en dan rijdt hij zo door naar het centrum, het oude centrum. En dan komt ergens bij het Statenkwartier uit. Als je eruit stopt, kom je bij de Scheveningse haven uit in de buurt. Dus. Ja, zo zit het, hè? Ja. Zo so, uh, so, so is het. Ja. Yeah. Waldorpstraat. Ja, dat klopt, Den. De Waldorpstraat, ja. Als je oude Tippelson hè. had je eerst allemaal uh, kerels met jurk aan. Aan de ene kant. En ze zult verder dan En liepen de echte dames rond. Met zijn afwerkplek. Ze allemaal van die, van die coniferen neergezet om gluurders buiten de deur te halen. kon je je autootje tussen zetten, dat je gewoon achter of zo. En dan kon je dan uh, in de auto uh, uh, huh? lekker lekker met zijn met of zo, weet je of Of, uh, of uh, een dravis die troons of weet ik wat het was. Ja, want die liepen er ook rond. Ja, je zag het gelijk al hoor. En dan, ja, het vervelende was dat er ook van die uh, junkies tussen liepen wij. Maar dat zie je meteen hoor. Ik ben wel gauw gauw in de gaten. Maar uh, ik vind dat nee, je kan hier niet wassen, niks. Ja. Dan ben je naar de <laughs> Ja toch, als je dat toch nog moet. Dan kan je tenminste nog jaar opfrissen. Maar zo de auto, uh, uh, nee. Nee hey, jongens... Uh, ja. En dan raak ik me nou ja of je moet een hele grote auto hebben. Je, je hebt geen ruimte. Wat moet je doen allemaal? Ja. Nee. zo'n <coughs> tijdje toen was het beter geregeld. Als... Ja nu is het helemaal. Uh... Nou loopt er wel niks meer hoor. Maar, maar uh, ja. Er was wel enigszins controle op, ze hadden een opvangplek, geloof ik ook wel. Als dus pak een koffie konden drinken of zo, uh, toen was het beter geregeld. Ik vond het wereldje wel spannend, maar had daar verder niks mee. Ja, ze dus, uh, ja, hebben nu ook, ook uh, woningen en bedrijven gebouwd hè? langs het sporen. Crusade door top. Palava Bal, ja, de Crusader dat was die, die tent hè? ik ben er nog nooit binnen geweest de, de Crusader die zat uh, precies bij die tunnel op die hoek en uh, ja <coughs> <coughs> en ik heb gehoord dat er ook, uh, ook woordjes kwamen daar <coughs> Crusader Top balava, Palace ja, dat is een cruisale top bij We hebben heel lang gezeten. <coughs> maar ik ben er nog nooit in geweest in die tijd. Ik, ik hoorde wel eens verhalen. En ik dacht van, nou, zou ik het wel doen? En dan heb ik maar besloten om nooit naar binnen te gaan. maar. <laughs> ik denk, nee, weet je, eens verhalen van vechtpartijen en zo. Ja. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen met stappen, ik heb net zo heel veel gestopt, hoor, maar ik heb meer in de tijd dat Danny nog in de kroeg had, ik, eh, dat was eigenlijk mijn topperiode, best wel veel gestopt, eh, wel. ja, ik ben lekker gezellig, en eh, ik vond het hartstikke leuk, mis ik nog wel hoor, Voordat altijd wel gezellig, weet je al. Tee, ja <coughs> ja pio, mijn koffie is ook al op, als oh, oh, oh. mijn bakje is al leeg. ik heb nog wel een biertje. 25 jaar geleden kwam ik er regelmatig Bachavolk wel gezellig de mensen werden er om, ik denk dat die poortjes binnengelaten oh ja Bachavolk, ja dat kwam natuurlijk uit die ja uh... ja je moest er denk ik geen ruzie krijgen goed. ja heb je detectiepoortjes in de uh waar we door omheen weer doorgegeven of zo. Ja. Nee. Er zijn mensen die beweren dat de schilderswerk twintig jaar geleden beter was als nu. Nou, ik zou je zeggen de jaren negentig toch. Ik ga door s'nachts van huis of Van het liep ik gewoon door het Schelderslaak in mijn eentje. Nooit problemen, nooit. Nu? Oh, oh, oh, kijk wel linkerraad. Nee hoor. En dan neem ik nog liever een taxi. Nee, ik zou er niet meer, niet meer doorheen lopen. Nee. Wat eh. die hou van dat niet uit ik nee. kijk wel linker uit. Nee. Maar hij had dat uh, 20 jaar geleden nog slechter was er, geloof ik niet. <laughs> ik denk dat het nooit echt wat geweest is. Vroeger had het al slechter, dan was er niet overal in de Schilderswijk een rot hoor. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dat ook wel beter betere buurt in de Schilderswijk, tuurlijk die waren er ook wel bij, maar dan moest je meer om de rand wonen denk ik weet je wel ja, sommige straten waren berucht ja, die had je er ook bij maar niet het hele Schilderswijk, ja dat werd gauw gezegd, Schilderswijk het, dit en dat ja, dan welke straat je zat er zat ook straten die best wel mee vielen, hoor het geldt voor Spoorwijk hetzelfde, Zo buurtjes, uh, waar best wel meeviel. Nee, leg maar wat voor buren je hebt, huh? je kan een buurt hebben, bijvoorbeeld hier in de straat. Ja, de meeste mensen zullen het hier wel naar de zin hebben, maar stel dat je tien pratieken verder bent. Een zoetje gaai is een paar gezinnen die problemen veroorzaken. Dat hele blok heeft er last van. Ja, zo, een, een, een klote buurt. Terwijl de rest van de straat er geen last van heeft, ja, Als jij daar uh, 100 meter vanaf woont, ja, dan merk je er ook niet veel van natuur. Vroeger je Volksbuurt. Ja. Ja, maar, maar ja, een volksbuurt. Kijk, een volksbuurt, het kan heel gezellig zijn. Hè? Het is net een dorp allemaal mensen die elkaar helpen, ook weet je. Pas op mekaars kinderen en dat soort dingen, kijk dat is gezellig, dat is leuk. En als je, ja, goed uh, ingeburgerd bent, ja, er ze alles voor je hoor. Of je nou in Rotterdam woont, of in Den Haag, of Amsterdam, en al vijf en een half jaar weg gaat het Westen, gaan nooit meer terug. Kom voorstellen. Ja. Volks, uh, vroeger had je inderdaad volksbuurten tegenwoordig zijn het gewoon uh, enclaves ze zijn gewoon enclaves Hè? en, en uh, kijk als zo'n buurt wit is, blank hoeveel je het ook wil noemen dan komt er zo'n wethouder die zegt ja, de buurt is te blank het was dus met Ippenburg waar heel veel blanke mensen daar gaan wonen toen ging die wethouder lopen, maar er wonen te veel witte mensen. Ja, hallo, uh, niemand houdt zich tegen om er te wonen, of je kleurtje, of niet, maakt natuurlijk geen ene fuck uit. Iedereen mag er wonen in principe, maar ja, als mensen geen interesse hebben. Nou is het wel wat gekleurder als tien jaar geleden, maar goed. Uh, ja, en de een die loopt weg met Ippenburg, er zijn mensen die willen er niet meer weg, maar je hebt ook mensen die vinden het uh, niks aan saai. Uh, ja, overdag werken... heel veel mensen werken daar. Maar één voordeel is... je kan altijd je auto kwijt hè? Ja. Veel gemoedelijker dan nu. Ja, dat is waar. Al die burgeroorlogen... krijgen we hier ook. Ja. Weet je wat dat probleem is, hè? Nou, uh, nu heb ik gezien... een documentaire op YouTube... over uh, Israël en de Palestina... over de geschiedenis en zo... Toen de Joden daar kwamen wonen na de oorlog, zeiden die Palestijnen: Wat motten die Joden hier? Want daar woonden er al de Joden al die, die, die, die er nooit zijn weggegaan. Die had ze ook. En dan zeiden ze: Wat moeten die Joden hier? Wat hebben ze hier te zoeken? En dan zei ze: Ja, maar die mensen die vluchten voor Hitler en dit en dat, dat is mijn oorlog niet. En nou, we lopen ze hier te demonstreren, die, die, die, die, die gasten. Dat ze worden aangevallen door Israël. Ik denk, hallo, zeg, is het onze oorlog? Nee. Eigenlijk niet. Ja, wij hebben het niet voorzaakt. De Engels ook niet, want die hebben een gegeven moment... toen ze ruzie kregen onder elkaar. Zoek het maar uit, jullie, met zijn kibbel. Uh, bekijk het maar. En toen hebben ze Israël opgericht. Ja, en toen sloeg de vlam in de pan. Ja, zo is het uiteindelijk gegaan. Maar daarvoor was al Joden daar, Ja, ja. Of dat vooral is algemeen bekend, maar daar wordt nooit uh, wat mee gedaan. Weet je, ik bedoel, uh, ze durven gewoon niks te zeggen je. Ja, je moet gewoon eerlijk wezen. Het heeft niks met islamofobie te maken of antisemitisme of zo, maar ze moeten gewoon kappen met ruzie, maken gewoon samenleven. Kijk, je dat niet? Dan ga je lekker ergens anders houden, ja. Een ja. hutje op de haai of zo. Ja. lekker op Antarctica zitten? Lekker koud. Heb ook geen last van de eten? Vandaar dat die daar zo heet gebakerd zijn. Door die warme zon daar natuurlijk. <lacht> maar genoeg daarover, ja. Nee hoor. Geen ene oorlog brengt oplossingen. Geen ene oorlog. Ik vind het vooral zielig voor het gewone volk met Palestijnen. Ik vind het ook erg. Die mensen kunnen gaan kant uit. Kijk, de Israëli's kunnen nog vluchten daar. Maar die, die, die, die, die, die, die bevolking... Uh, die, die willen weg. Die kunnen gaan kant uit. Ja. zijn maar mondjes, doen. Leven laten leven. Ja, inderdaad. We gaan met elkaar samen kijken. Waar zouden we het ook niet leuk vinden als ze ineens worden overgenomen door door die immigranten die hier binnenkomen. Ik zeg ook van, hé, uh, hey, wat is dat? Uh, dit is land. Je mag hier wonen, maar wel onze regels houden. Als het ze niet bevalt, dan zo, we moeten je maar daar komen op. Ja, toch, als ik ergens op kom, ga ik toch ook niet de, de baas lopen spelen. Of, uh, nee, ja, dat ga ik toch ook niet doen. zie je dat ik bij mijn buurvrouw uh, op visite kom. En ik zeg: Van ik wil voetbal kijken. Mijn buurman die had helemaal niet van voetbal. Doe je toch niet? Wij <tie> zullen spreken, toch? Ja, voetbal, jongens. Ja, ik weet niet dat Ajax nou gewonnen Eigenlijk de laatste wedstrijd. Ik weet het niet. Het ging niet zo goed met de Ajax. Oei, oei, oei, oei. Ja, oei, jongens. Ja, nou, ik had het nou wel wat minder beduimt Ik merk het wel, die piffen helpen zo hoor. Je mag wel vier keer per dag gebruiken maximaal. Ja, twee keer is ook genoeg hoor. Doe een Ik heb Soms ook wel voor het slapen ook nog wel een keer, uh, ja. hoe is hoezo. Uh... Hé, hey? ja. Wie, wie, wie, wie, wie? Zo, hé. Zo, hé. Dat is chill. Bing. En weer reclame. Ja. Ah, ah. Ja, als ja, klopt. Ja, voetbal schatsoen is weer begonnen. Bij het weekend luisteren we niet veel meer naar Radio 1. Want, uh, Hoor, het is alleen maar voetbal wat de klok slaat. Ik kijk alleen voetbal als ze echt uh, grote clubs spelen. Ja, dat kan, het schijnt wel goed te gaan met uit, Maar niet met de mannen elftal. Niet dat ik voetbal volg, maar ik vind zo wat op. Ja, dat kan. Ja, met Uitrecht gaat het niet best. Met FC Utrecht ook niet trouwens. Ja... Ja, ja Feyenoord, die profiteert ervan. <laughs> die profiteert. Hm. Ik weet eigenlijk geen eens hoe het met ADO gaat. Eigenlijk. Ik dacht dat het wel meeviel, hè, ADO. ADO daarna. Ik dacht dat het wel meeviel. Maar goed. We zullen het wel zien. Ja, ik heb wel appie van TV West van Radio 1, ja, ik vergeet eens het nieuws te luisteren, dan zit het uur weer om. Dan heb je op het appie, dan kan je zo vaak naar het uur nieuws, van het laatste uur het nieuws beluisteren. En soms zonder onder interviews, je, heb ik zo hekel, dan hoor je het nieuws. En dan, dan gaan ze iemand interviewen, dan heb ik zo hekel. Dan hoor je liever gewoon die nieuwslezer het nieuws vertellen. En dan het weer. een uh, verkeersinformatie en zo, en dan klaar. Ik hoef al die interviews er niet doorheen te hebben, ook zeg. Dat vind ik zo irritant. En zo sportzender, dat ook klopt. Dus ik krijg het ongewild toch te horen, dat klopt. Maar nou, ik vind Radio Ein hebben wel eens leuke programma's ja. De laatste jaren heb ik er ook wel regelmatig dan eens naar het oog op morgen. Met het oog op morgen. Die is nu ook bezig. En uh, jullie weten, tien de neus weg maar Veronica. Die had altijd elke zaterdag en zondag tussen elf en twaalf een uitzenduurtje. Dat nam ze elke woensdag op, overdag. Nu wordt het zelfs uitgezonden, maar Veronica heeft een nieuwe eigenaar. De DMG-groep, van de Telegraaf onder andere. En die wilde dat ze live ging uitzenden, zo laat. Ja, dat had ze geen zin in. En uh, Johan Nerksen die zendt s'avonds. Uh, een uurtje later uit van twaalf tot één. Met zijn... Uh, uh, wat is het? De blues of jazz. Wat hij uitzendt. Dus hij zit nog wel op Veronica. Alleen begint hij niet van elf tot twaalf. Maar van twaalf tot één. Met die mode tijd om naar mij te luisteren. Hij neemt het ook vertrouwen van tevoren op. En waarom hij wel en tien tiende keer niet. Een beetje raar, maar goed. Uh, uh, ja... Ja, je hebt schouder. Elftal schouder juist heel goed te doen, zegt West Wel nou, zeg ik, volg het ook niet, maar Radio 1 is ook een sportzender. Dit krijg ik ongewild toch te horen. Ja. Dat gewoon verkiezingen, hè? Ja. Verkiezingen, verkiezingen. Ja, wie moet dan nou stemmen? Ja, het wordt een beetje los. Bij die Brusselmansie hoef ik niet hoor die duiken buiten nee ja. <coughs> ja VVD valt bij mij sowieso af die hebben de boer zo verziekt de laatste jaren sinds Balken is het echt slecht gegaan ja. vanaf Balken tot nu toe is het alleen maar een kutze wat de klok slaat ik ben benieuwd wat ze wat ze hierna gaan doen Kamer hard vast. <laughs> ja, maar nou ja, jongens. We zullen het wel zien. En we moeten het er maar mee doen, hè. Misschien wordt die omzicht wel premier. Ja. Wel, altijd nog beter dan de Rutte, denk ik. Maar ja, goed. We zullen zien, we zullen zien. We zullen zien. En misschien een uh, 50 plus. <laughs> Ja jongen, ze moeten ze al die stoelen weghalen om de rollators neer te zetten. Ja. ja. Want die Enkel, die zit nou ook bij, de, bij wie ook weer. Oh ja, bij BVML. Belang van Nederland. Daar zit die nou. Zo jo, maar jongen, dat is ook wel kon te draaien hoor. Dan zit hij weer bij BVNL. Nou, ik ben benieuwd. Het zou toch heel apart zijn als ze uit de Eredivisie zouden verdwijnen. Ja, ja dat is wel heel erg laag. Ja, 17e plaats, denk ik. Dat is zeker, Ajax verliest alleen maar op dit moment. Ze staan nu 17e in de Eredivisie op een plaats. Dus ja, dat zou wel eens heel lelijk uit kunnen pakken. Dan dus zitten in het... Ja, jongens. Oh, oh, oh, dan wordt het straks nog een amateurclub, zeg. Oh, dat is maar wat. Dan komt er zo'n clubje uit een een of ander boerendorp uit Drenthe of zo. <lacht> en ze nog van ook. Ah, <lacht> oh, dat zou een stunt wezen, zeg. Ja, ja of een clubje uit Putten of zo of uit Katwijk en die wint van Ajax. oh Ajax oh. dat zou een stunt zijn hoe zou het zijn als we nou een voetbalclub oprichten wat zie ik ook nog wel gebeurd straks mag ik geen man of vrouw meer zeggen dat is discriminatie. Dan heb je gemengde clubs. en dan moeten ze verplicht douchen. Bij elkaar. Want het is dus discriminatie. mannen en vrouwen doen je niet apart douchen. <coughs> nou. Kijk. Uh, die mannen zullen het misschien niet zo erg vinden... maar. ik denk dat de dames het niet zo leuk vinden. Als ze ineens tussen allemaal blote mannen staan te douchen bij de voetbalvereniging ik denk niet dat die dames dat zouden pikken dan is het uh, met de ruggen naar elkaar toe ofzo, huh? weet ik weet het niet ja maar ja uh, uh, gemengd voetbal ja ja, je gaat de vrouw niet onderuit schoppen, lijkt me. Dat vind ik toch een beetje... Ja, ik weet het niet. Dat kun je niet maken, vind ik. Dan moet je er een beetje wat... Ja, misschien dat de voetbal dan wat meer respectvol verloopt hè. Dus niet te mekaar schenen trappen. Niet douwen. Niet gooien of... Uh, aan het bouw gaan werk. Nee, dat... Ja. Het is me wat. Oh, ja. Het is me wat, hoor. Zou dat lukken, dames en heren? Zou dat lukken? Ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Hoe dat is. Zo, dames en heren. Zo. Zo kan die dan wel weer. Zo kan die dan wel weer. So, Zo. zou wel heel apart zijn. Ja. Oh ja, dan heb ik gehoord dat, uh, hoe heet die ook weer? Die Herman van Veen. Vogelvlucht 3 uitbrengt. Dus de, uh, ja, vogelvlucht 1 en 2. Dat dus zijn twee verzamelalbums. En dan brengt hij een derde uit. Van de laatste twintig jaar wat hij heb uitgebracht. Nou, een heb ik over de honderd LP's heb hij gemaakt uh, zag ik gisteren op televisie. Gisteren, ja, donderdag was dat, hè? Ja. Ik denk, oh, en het treedt nog steeds op. Ja, ik ben dan leuk bij een voorstelling geweest en volgend jaar, toch in februari gaat die 600 ste optreden doen in, uh, in uh, hoe heet dat, daar zo welke weer in. Uh, in Amsterdam Carrea, Carrea heet dat dus daar Heeft hij al, al die artiesten allemaal voorbij gestreefd? Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben een ongelooflijke angst. We moeten rijden lopen vliegen. We kunnen we weer van en opstaan. weer op We kunnen hier niet blijven, we kunnen niet altijd blijven staan Ja Ja Ja Ja bedabbedi, ja bedoel Ja maar niet oeh we hebben nog elf minuutjes Wat gaat er vlug hè? Oh, oh, oh wat gaat het vlug? Nou nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, zeg. Oh ja, ik heb die laatste CD van de Rolling Stones beluisterd via Spotify. Daar staan wel een paar leuke nummers op, maar. Nee, nou, ik, ik heb die van uh, Denny Vera, weet je, die DNA heet die uh, CD. En die is best wel leuk, Ik zag 16 liedjes op. En op de Rolling Stones staan maar 12. Ja. Maar die van Danny Vera is best leuk. Ja, ja, ja. ja. Het uh, is leuke muziek. Ja, ah, ja. Als je een keertje in Den Haag komt, de optreden ga ik daar denk ik wel een keer zijn. Ik vind het een goede muziek, wat die gauw zou maken, weet je wel. En wisten jullie dat Danny Vera, zijn vader uit Den Haag komt? Dat wisten jullie niet, hè? ja. Hij komt zelf uit Middelburg, maar zijn vader komt uit Den Haag. Ja. En ja, dat wist ik eerst helemaal niet. He. Ik had het ooit eens een keer gauw op, op internet, geloof ik, gehoord of zo. Dus, uh, er kwam nog een DVD tegen met Deni Vera nog op. Die had ik uh, Duitse geleden gekocht. Al nou, neer weet ik niet meer, maar. kom kwam ik ineens tegen. En ik hé, Die heb ik ook nog ik weet niet eens of ik hem bekeken heb. er zijn er bij die, dan, uh, koop ik. En dan denk ik, nou die kijk ik wel een keer. En dan vergeet ik het weer natuurlijk. En dan ben ik twee, drie jaar verder. En dan denk ik, oh verrek, die heb ik ook nog. <laughs> ik was even offline. De groeten van Ray vanuit Agyéna. morgenochtend landt hij via Dubai weer op Schiphol. Oké, okay, gezellig denk ik. Ja, dat ligt denk ik ergens in de, oost, in de Midden oosten midden-oosten, ja. ja. Oké, okay. dan oh, mooi man. Ja. Daar. Ja. Ja la la la la ja dan is het hier het is eventjes zo weer bijna weekend lieve mensen. ja als ik naar die buienrader heb bekeken vanmiddag, denk ik, nou, de hele week regen jongens. Denk ik, oh, oh, oh, denk jezus Mia. Nou ja, we hebben wel een mooie uh, septembermaand gehad wat dat betreft. We hebben een mooi lang droog weer gehad. Nou, zeg ik, ik hoop uh, dat we na de kerst, dat het heel snel gaat, dat het heel snel voorjaar wordt, rond die winter vind ik helemaal niks ik heb nooit van de winter als kind toch niet die sneeuw, die troep. nou goed, dat hebben we tegenwoordig gaan los maar van. maar ik vind dat waterkoud zo erg ik heb beter 2, 3 graden vriezen als dat het 4, 5 graden boven nul is ik krijg je dat waterkou joh en dan, oh jongens, verschrikkelijk uh, ik heb zo hekel aan kou en uh, ja. zo zak ik er lekker onder de hol en mijn dekbed is lekker warm als ik er 4-5 vijf, vijf minuten onder leg dan neemt hij mijn lichaamswarmte over en dan ga ik lekker in de feuteshouding liggen op mijn rechterkant en zo lekker slapen, weet je? Heerlijk! Lekker helemaal als een uh, garnaaltje lig ik dan onder <laughs> mijn dikbedje. Heerlijk! Helemaal ingepakt. Ik heb mijn pyjama ook alweer om. Het is lekker warm. Elsje zegt nou: een half jaar herfst vind ik ook niet leuk. Dan wel liever een echte winter. Nou ja, ik heb liever een paar graden vorst, inderdaad, dan een herfst hoor. Maar zeg ik, als het vijf graden boven nul is, dan vind ik erger dan dat het vijf graden onder nul is. Want, nou, dan voelt die kou toch even wat eh, aangenamer, vind ik. Eh, wel, liever zomaar natuurlijk. Maar, eh, ja, kijk, een beetje vrieskou is niet zo erg... 3, 4 graden onder 0, 4, 5 graden onder nul, nou oké. Okay. Kan wel hebben, maar als het 5 graden boven 0 is, heb je dat waterkouw, weet je. En het is heel gek, als het vriest vind ik het minder erg. Dan voelt het een andere kou, een dragelijke kou. Kijk, dan moet geen 20 graden onder 0, als wij maar bedoel. Zo 4, 5 graden onder 0. Dan, uh, ja, inderdaad het inderdaad het lekker licht vriezen. Als er een als waterkou. Want dat gaat door merg en been heen. Ja. Ja. dat is niet lekker hoor. Dat waterkou. Brr. Als je op de fiets zit, dan heb je dus dat je vingers helemaal weer wit worden van de kou, weet je. En dan kan je niks meer bijpakken, dat is, een zeer. Het is zo. dan moet je zo rijblazen. Nou kun je beter wanten dragen dan handschoenen met vingers. Want als je wanten draagt, dan haal die vingers met elkaar werken. <tijd> dan moet je wanten nemen die een beetje dons van binnen hebben. Kijk, ja, dat zit natuurlijk al een heel stuk prettiger. <tijd> Dus ja. Ach ja joh, we het allemaal wel. En misschien dat ik maandag nog thuis blijft dan denk ik, nou weet je wat, ik ga deens nog wel aan o, eh. o, het, mijn weg. Het ligt er al. Hoe het met mijn griepje gehad, met mijn verkoudheidje ik zag lekker onder de wal van de week eh, was roe zag zo was ik zo woe. toen ik middags nog even nog een paar uurtjes mijn bed heer gegaan nou ik moet zeggen ik knap er wel wat van op hoor heb je weer eens even een beetje energie uh, uh, uh, opgeladen, op zeg maar dus ja Dus zo is het. Je praat, je praat, je praat, je praat, je praat, je je praat, je je la. je la la la la ja, la la, la La, la, la, la, la. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Jo, ja, dat is lang geleden, Ik Nie, 66 tot 68 of zo. Ja. Ik ga dat ze maar twee seizoenen hebben gedraaid. Twee seizoenen. Ja nee, ja dat, dat. En, uh, zo, ja. Dan hebben we nog een paar minuten. En dan, uh, dan gaat er uh, weer de beer weer los. Ja. Dat is toch weer zaterdag. Ja, hoor. nog twee minuten. Dat is weer een nieuwe dag. Voor mijn gevoel, als kind weet ik nog, dat s om zes uur pas een nieuwe dag was. Ja. Ja. Zoekidoen. Ik dacht altijd om zes uur is altijd een nieuwe dag begonnen. Dus wat merk je niks van. Kijk, Is dan wordt het ineens licht. Nou, dus, uh, van mijn idee, dan begon dan de dag pas echt, weet je. Bijna twaalf uur, het eens ja, slaap lekker straks. En de groet aan je vrouw, zegt Danny. Ik denk dat jij ook wel toe. stuurt. Doe iemand een groetje om, Ik zeggen, tot gauw, tot gauw, tot go En een heel fijn weekend en ik ga van jullie ook allemaal afscheid nemen tradrat sunset easy yakkoen Nimwee, gypsy star ah, danny derek noem maar op iedereen al oh, bedankt voor het leusteren ik zou zeggen oei oei oei oei oei oei tot de volgende keer. Bye bye. Zwaai, zwaai. En tot ziens.